Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De regering denkt dat de economie van het land dit jaar groeit met 7,5% een paar procent minder dan de afgelopen jaren. Om dat percentage te halen moet wel de binnenlandse consumptie omhoog, zei premier Wen Jiabao bij de opening van de jaarlijkse vergadering van het volkscongres. In de grote hal van het volk aan het plein van de hemelse vrede in Peking vergaderen bijna 3000 afgevaardigden uit het hele land. Wat er precies op de agenda staat is niet bekend. Staatsmedia hebben maar een paar agendapunten genoemd, waaronder het voorstel om het aantal kleuterscholen uit te breiden. Het dodental van de tornado's in de Verenigde Staten is opgelopen tot 39. Het laatste slachtoffer is een meisje van 15 maanden. Ze was vrijdag levend gevonden in een akker vlakbij haar ouderlijk huis in Indiana. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar vader, moeder, broertje en zusje waren direct na de tornado al omgekomen. In Heerhugewaard moet een onbekend aantal mensen hun huis uit vanwege een brand in een kassencomplex. Ook is het luchtalarm afgegaan om andere inwoners te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden. Er hangen dikke rookwolken boven Heerhugewaard.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 I said that we would still 6.9 ZFM I know if you could hear me You'd say There's always Two sides to every story Just how much I've changed M tekst tv, op kanaal 45. ZFM Ze is geen medicijn tegen het tikken van Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst Niet te glimlach op je allerslechtste grap Ze is geen hittere hitrefrein dat van de cijfers klinkt, Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt Geen bloemetijd in bloeien die de een uit duizend nachten Geen uitgestoken hand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 meer mocht dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil tussen dus alles wat ik had en hoe ik dat op ging leven wat met oploopt staat geschetst kan met kleur.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 Van Zandvoort, op 106.9. FM. At the end of every week, each one of us becomes a friend. Zij is heel mijn wereld, zeg me wat je stil van, stil van Zeg me wat We waren pas acht, zat in de klas Naast Thomas en Willem voor Mark en Pas. Jij zat voorin, keek achterom